Zes uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Tweede Kamer niet verrast door recessie. Voorzitter Wereldbank stapt op. En Willem-Alexander verscheept museumstuk naar Greenwich.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 In strafzaken krijgen meer mensen spreekrecht. Nu mag alleen het slachtoffer van een misdrijf... of zijn nabestaanden zijn verhaal doen in de rechtszaal. In een wetsvoorstel van staatssecretaris Steven staat... dat naast de partner van het slachtoffer maximaal drie anderen mogen spreken. Het kan bijvoorbeeld een kind of ouder zijn, maar ook een ander familielid. De voorzitter van de Wereldbank, Robert Zelik, stapt op. Zijn eerste termijn van vijf jaar eindigt op 30 juni en hij wil geen tweede termijn. De 58-jarige Amerikaan Zelik zegt dat de Wereldbank er sterk en gezond voor staat... maar dat het tijd is voor nieuwe uitdagingen, zowel voor hem als voor de bank. In de afgelopen vijf jaar versterkte de bank voor een recordbedrag... van 270 miljard dollar aan hulp aan ontwikkelingslanden. Het is nog niet bekend wie Zelik opvolgt.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 Zo'n 50 medewerkers van supermarktconcern Jumbo hebben een petitie aangeboden aan de leiding van het bedrijf. Omdat ze vinden dat hun privacy geschonden is. Leidinggevenden zouden ongevraagd de kluisjes van werknemers hebben geopend. De ondernemingsraad waarschuwde de directie, maar die zou gewoon doorgaan. Volgens Jumbo zijn de kluisjes maar één keer opengemaakt. En was dat nodig omdat er veel gestolen werd? De politie in Maleisië heeft een derde man aangehouden... in verband met de mislukte aanslag in Bangkok. Het is een Iranier van in de 30. Hij werd gearresteerd op de luchthaven van Kuala Lumpur... toen hij een vlucht naar Teheran wilde nemen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte aanslag van gisteren... waarbij vijf mensen gewond raakten. Twee medeverdachten waren al aangehouden. Bij een brand gisteren in een gevangenis in Honduras... zijn zeker 270 doden gevallen... Volgens de autoriteiten kan de dodental nog oplopen... omdat ruim 350 gevangenen worden vermist. Vermoed wordt dat de meeste van hen zijn omgekomen. Mogelijk is ook een aantal gevangenen in de chaos ontsnapt. In de gevangenis zaten ongeveer 850 mensen opgesloten. De brand brak laat in de avond uit. Tientallen gevangenen die in hun cel zaten konden geen kant op. Medewerkers van de sociale werkvoorziening leggen volgende maand het werk neer. Op 22 maart houden ze een manifestatie op het Mali Veld in Den Haag tegen de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Het kabinet wil met die wet de sociale werkvoorziening, de bijstand en de wajong samenvoegen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren. Volgens Advocabo FNV dreigen daardoor 70.000 van de 100.000 banen in de werkvoorziening verloren te gaan.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 Prins Willem-Alexander levert volgende maand per schip een bijzonder museumstuk af in Greenwich in Londen. Het gaat om een versiering van de achtersteven van het 17e eeuwse Engelse vlaggenschip Royal Charles. Het Rijksmuseum in Amsterdam leent die uit aan het Nationaal Maritiem Museum in Greenwich. De spiegelversiering wordt onderdeel van een jubileum tentoonstelling gelegenheid van het diamantenjubileum van koningin Elizabeth.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 ANEB ah, Verkeersinformatie. Er staan nog 23 files. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan nog bij Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Maar ze zijn wel vrij snel aan het oplossen. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2. Van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht staat maar liefst 12 kilometer file. Er is een flink ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op richting Eindhoven staat de kijkersfile... tussen Sint-Joost en Wessum, 3 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedenavond, zes minuten over zes. Zo minister Leers, hij spreekt zich uit over het veelbesproken meldpunt van de PVV. En hij gaat daarin wat verder dan zijn VVD-collega's. Minister Schultz van Verkeer krijgt van de Tweede Kamer... het groene licht voor haar deal met de, met de NS. Vorig jaar sprak Schultz met NS af dat de hoge snelheids... tussen Amsterdam en België onderdeel zou worden... van de reguliere dienstregeling. Op die manier hoopt de minister dat er meer reizigers... gebruik gaan maken van de lijn. De hoge snelheidslijn, waar de Vira treinen rijden... maakt al jaren verlies. Meer uit Den Haag, van Wilma Borgman. Een hoofdpijndossier is dit voor de politiek. Een lijk in de kast dat ook nog eens gereanimeerd moet worden. Terwijl het tien jaar geleden nog zo'n goed idee leek... om de exploitatie van de hoogsnelheidslijn... voor 150 miljoen per jaar te verkopen aan HSA... waarin NS en KLM samenwerken. Maar de reizigers waren helemaal niet enthousiast en bleven weg. En winst werd er dus niet gemaakt. Sterker nog, de lijn was bijna failliet. Eind november vorig jaar moest minister Schultz ingrijpen. Ze sloot een deal met NS... De hoogsnelheidslijn zou onderdeel worden van de gewone dienstregeling. En de NS mag die lijnen exploiteren. De Kamer heeft er heel veel twijfels over. Want waarom zou NS er nu wel een succes van kunnen maken... waar het eerder niet lukte? Heeft de minister wel goed naar de concurrentie gekeken? En hoe groot wordt eigenlijk de strop? Nu staat de teller op 1 miljard euro die het fiasco de staat zeker kost. Maar is dat wel alles? Kees Verhoeven van D66. Als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan is de vraag toch echt wel gerechtvaardigd... of je nu nog wel kan spreken van een hoge snelheidslijn... of dat dit het duurste boemeltje van het land gaat worden. Wat ooit een parel had moeten worden op het Nederlandse spoor... wordt steeds meer een loodzware uh, molensteen om de nek van de belastingbetaler. Blijft het hier nu bij... Of komen er nog meer tegenvallers? En mijn vraag is misschien nog wel kritischer. Kan de minister deze vragen eigenlijk nog wel zelf op een goede wijze beantwoorden? Minister Schulds van Verkeer denkt van wel. Sterker nog, volgens haar is de deal met NS juist de enige manier... om verdere ellende te voorkomen. Als de Kamer tenminste snel het groene licht geeft. Er is eigenlijk geen tijd. Het is niet voor niets dat een groot deel van het personeel hier zit. De high-speed alliance staat gewoon op omvallen... En daar kan ik u zeggen, het is echt gewoon twee voor twaalf. En dat betekent dat het heel erg belangrijk is om uh, na dit debat... op hoofdlijnen te weten of we met elkaar met deze deal akkoord gaan of niet. Die duidelijkheid komt er inderdaad. Een Kamermeerderheid steunt de afspraak met NS. Maar wil wel dat Schultz naar de concurrentie gaat kijken. Want misschien is het wel een goed idee als Arriva of Violia... of een andere maatschappij ook een deel van het treinvervoer gaat verzorgen... denkt de Kamer. Dat onderzoek komt dus nog. Ondertussen is de minister blij dat het drama met de hoogsnelheidslijn... nu voorlopig lijkt opgelost. Wilma Borgman. We blijven in de Tweede Kamer, want de Tweede Kamer praat vanavond... over de toekomst van Netcar. De autofabriek in het Limburgse Born wordt door Mitsubishi verlaten. En dat betekent ontslag voor 1500 man personeel. Nou, dat laten de werknemers niet over hun kant gaan. Zij zijn vanmiddag naar Den Haag gegaan om te protesteren. Welkom... Henk van Rees van FNV-bondgenoten in de grote tent op het Malieveld. Vooraf ging een indrukwekkende tocht met allemaal Mitsubishi-auto's... zo'n honderd stuks ongeveer richting Den Haag. En de politici staan klaar, want daar draait het vandaag om in deze grote tent. Ik zie minister Verhagen van Economische Zaken inmiddels binnen... en nog verschillende andere politici. Heer Verhagen, het is zo dat Mitsubishi de stekker eruit getrokken heeft. Wij voelen ons op dit moment verweest. En symbolisch wil ik u netkar in bewaring geven. En daarom overhandig ik u dat graag. Verhagen krijgt als eerste een manquette van de fabriek... die mag hij mee naar Japan nemen. 22 februari gaat hij daar met Mitsubishi praten. Dat is de fabriek die in de aanbieding is. En dan zal ik de topman van Mitsubishi, Masuko, vertellen dat hij al het mogelijke moet doen om maximaal te helpen bij een overname. Ook met volledige uitvoering van het sociaal plan dat Mitsubishi met jullie heeft afgesproken als het echt niet anders kan. Goed. Was u een beetje tevreden over wat verhagen te zeggen had? Ja, toch wel. We hopen toch een beetje dat er wat uitkomt. En als er niet, niets uitkomt, dat er bijvoorbeeld toch gesloten gaat worden, dan hopen wij voor een heel goed sociaal plan. Want dat is eigenlijk, als je thuis gaat zitten, is dat het halve pijn. Nou, Ik ga voor netka vechten. Hè. En uh, dat is hard nodig. Want we laten ons niet zeker door de Japanners. Wat zou hij kunnen doen voor netka? Nou, alleen maar druk staat uh, bij de top van, uh, van Mishi Wishi. Dus, uh, voor een sociaal plan. Voor een sociaal plan sowieso. En een nieuwe investeerder vinden, kan de overheid daarbij helpen, denkt u? Als ze het uh, belastingtechnisch uh, aantrekkelijk maken, misschien wel. Dus daarom, ze moeten wat doen aan de belasting. Want anders komen die investeerders ook niet. Nou, ze zullen hun best doen, maar ze kunnen geen ijzer met de handen breken. Dus uh, we moeten maar kijken wat er van terecht komt. Ik zie het wel somber in, ja. ja. En dan is het in optocht richting Binnenhof, want vanavond om 7 uur gaan de politici praten over de toekomst van NETCAR. En die politici willen ze aanmoedigen met deze demonstratie. Theo Verbrugge stond tussen de actievoerende Netcar-medewerkers. Morgenochtend uiteraard in het Radio 1 Journaal... de uitkomst van dit debat in Den Haag. En nog veel meer nieuws vanuit Den Haag. Want voor het eerst heeft het kabinet toch een uitspraak gedaan... over het meldpunt van de PVV, over Midden- en Oost-Europeanen. Premier Rutte wilde daar gisteren niets over zeggen. Minister Leers van Immigratie doet dat nu wel. Zijn initiatief zou het niet zijn geweest... zegt hij tegen verslaggever Irene Oostveen. Minister Leers, u heeft een missie in Europa. U moet uh, het uh, gezinsbeleid gaan uh, verkopen. Waalt u van het meldpunt? Kijk, het zou mijn meldpunt niet zijn. Ik zou dat initiatief zo nooit genomen hebben. Maar we leven in een democratie. Er zijn politieke partijen, en in dit geval de PVV... en die hebben dat meldpunt in het leven geroepen om klachten te signaleren. Nou, dat is ieders goed recht. Mijn initiatief zou het niet zijn. Het is niet het initiatief van de regering. En dat maak ik overal duidelijk. Overal in Europa wordt erover gesproken. Het Belgische standaard schrijft vandaag dat de PVV regeert in Nederland. En net op dat moment... Heeft u die andere Europese landen nodig? Hoe is dat voor u? Ik voer de discussie op inhoud. En ik probeer ze te overtuigen met argumenten. En te vertellen dat wij dingen voorstellen die ze straks ook kunnen gebruiken. Die van belang zijn voor elkaar. En dan maak ik ook duidelijk dat we mekaar uh, geen verwijten moeten maken... over zaken die in ons land gebeuren waar de regering geen invloed op heeft. Die politieke partijen als initiatief genomen hebben. Ik probeer helder te maken ieders rol. En ik probeer gewoon vooral duidelijk te zijn... dat ik uh, graag de samenwerking zoek om in Europa zaken voor elkaar te krijgen. Wat zegt u die Polen als u daar zo meteen naartoe gaat? Van, ik wil helemaal niks met dat meldpunt te maken hebben. Ik zal ze zeggen dat ik de samenwerking zeer waardeer. Dat ik vaststel dat een groot aantal Polen in Nederland werken... en een geweldige bijdrage leveren aan onze economie. En dat ik daarnaast zal aangeven dat we natuurlijk de negatieve kanten... van die arbeidsmigratie niet uit het oog moeten verliezen. En dat dat meldpunt niet een initiatief is van deze regering. Denkt u dat ze überhaupt nog wel serieus met u willen praten? Maar zeker. Ze hebben denk ik, ook denk ik, heel goed in de gaten dat dit niet van de Nederlandse regering komt. Dat het daar niet van afkomstig is. En ze, Polen en maar ook andere lidstaten zien Nederland nog steeds als een volwaardige partner. Een partner die met initiatieven komt waar ze straks ook voordeel bij kunnen hebben en die de moeite waard zijn om te overleggen. Wat vertelt u ze dan over Geert Wilders en zijn rol? Nou ja, wat uh, in elk land aan de orde is, dat er politieke partijen zijn die keuzes maken waar niet meteen de regering verantwoordelijk voor gesteld kan worden. En dat deze politieke partij in Nederland een keuze heeft gemaakt uh, om het zo te doen, waarvan ik zeg dat was niet mijn initiatief, het zou ook niet zijn geweest. Er draait een hele hoop puin in een baan rond de aarde. Zwitserland denkt daar een oplossing voor te hebben. Kwart over zes, Wijnland Zwaan bij de ANWB. Zijn er nog opvallende files? Uh, ja, dat is er eentje. De, de avondspits, die, dat is wel een aflopende zaak. Er staan nog twintig files, maar eentje valt echt op. Die staat in het zuiden, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar gebeurde midden in de spits een ongeluk. Dat was iets voorbij Wessem. Tussen Nederweert en Wessem staat nog tien kilometer file. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Om acht uur vanavond stelt de Franse president Nicolas Sarkozy... zich de hoogstwaarschijnlijk kandidaat... om opnieuw president van Frankrijk te worden. Hij is natuurlijk niet de eerste Franse president... die dan herkozen wil worden. Hoe kondigden Mitterrand, Chirac, De Gaulle... en al die andere voorgangers dat aan? 47 jaar geleden, oktober 1965, een maand voor de stembusgang, is het president de Gaulle die zich herkiesbaar stelt. Hij doet dat vanuit het Élysée-paleis met een opgenomen toespraak in het Franse achtuurjournaal. De Gaulle heeft de statuur van de generaal die in de Tweede Wereldoorlog had deelgenomen aan de bevrijding. Zelfverzekerd en krachtdadig. Met zijn slogan Vertrouwen in Frankrijk, vertrouwen in de goal verslaat hij François Mitterrand. Nipt. Misschien was zijn kandidatuur te arrogant. Iets wat Sarkozy zeker moet zien te vermijden. Als de Gaulle zich na een referendum terugtrekt als president, wordt zijn premier Pompidou in 1969 kandidaat. Geen toespraak, geen interview. Slechts een telegram dat beteutend wordt opgelezen door verslaggevers op tv. Meneer Georges Pompidou heeft het politiek bureau geïnformeerd. In die tijd kon dat nog. Een droog telegram. Pompidou won. Maar dat past niet meer anno 2012. Hoewel het niet verkeerd hoeft te zijn om te kiezen voor de eenvoud. In 1988 laat president Mitterrand zich uitnodigen... in het Frans-achtuurjournaal voor een interview. Meteen duiken de journalisten erop en stellen hem die ene vraag... of hij kandidaat is, waarop hij antwoordt. Kort, maar krachtig. kandidaat? De afloop is bekend. Mitterrand won. En het was een maand voor de verkiezingen. Dus opnieuw in een veel later stadium dan Sarkozy het nu gaat doen. En dan is er nog de overvalstrategie van Chirac. In 2002, als een complete verrassing, kondigt hij tijdens een bezoek aan partijgenoten aan dat hij meedoet. Ook Chirac behaalde de victorie. Voilà, de historische lessen voor Sarkozy. Tot slot nog één manier van zich kandidaat stellen die niet aan te bevelen is. In 2002 stuurde Lionel Jospin, de socialistische kandidaat, een fax naar het persbureau AFP... met daarin de aankondiging dat hij meedeed aan de verkiezingen. Jospin won die verkiezingen niet. Hij haalde niet eens de tweede ronde. Correspondent Ron zetten zette eerdere kandidaatstellingen op een rijtje. De verwachting is dat Sarkozy om acht uur dus bekend zal maken... dat hij weer kandidaat is voor het presidentschap. Maar dat moeten we natuurlijk even afwachten. Gelukkig niet via die, die pieptoon van de fax. Het is aftellen in het zuiden van het land. Want overmorgen barst het carnaval los. Daar zit natuurlijk een hele geschiedenis en traditie aan vast. En steeds meer basisscholen onder de rivieren geven les in carnaval... om de kinderen goed voor te bereiden. We hebben een Ik we er een muskevoel. Mee van die carnaval komt van het woord carne. Vallen, hè? Van wel een vlees, het wegvallen van het vlees. Groep 7 van Basisschool Hagenhorst in Breda krijgt carnavalsles. Uh, waar heb ik nog meer over gehad? Betekenissen van carnaval. Uh, bijvoorbeeld wat een page is. Wat is een page? Vrouwen die de prins meehelpen. Nou, meester van Riel. Yes, het scholenproject. Waarom? Uh, om uh, kinderen beter te leren carnaval op een uh, leuke, gezellige, sociale manier. Maar dat kinderen ook weten waar ze mee bezig zijn. En dat het iets meer is als alleen maar een beetje uh, rondlopen in de Polonaise. En heel veel bier drinken. We, uh, we hebben nog meer aan begrippen tegengekomen? De marxedomus. De marxedomus, hé, hey, dat is een interessante. Uh, uh, marxedomus is de man met het uh, parapluetje. Uh, die loopt altijd... Um... Als laatste binnen, zodat je weet dat het feest kan gaan brengen. Ik ben zo trots als een auto. Ik Ben van de preis, de allergrootste fan. Ik nou, kreeg ik net op mijn uh, Twitter. kreeg ik wel een leuke opmerking van Woutie85 die zegt: uh, Carnaval vieren is niet te leren. Je hebt het of je hebt het niet. Het is een gevoel. Ja, het is zelfs een virus, dat klopt. Nou ja, en wat wij eigenlijk proberen is de kinderen te besmetten met dat virus. Eigenlijk een voortijdige besmetting, dat is het eigenlijk. Ja, nou ja, maar wel in de positieve zin van het woord natuurlijk. Volgens mij ben jij ook al een carnavalsvierder, of niet? Ja, niet specifiek. Heel mijn familie die komt uit Noord-Nederland. Heb je je moeder al een beetje uitgelegd wat dat allemaal is? Ja. En wat vond zij nou het moeilijkste? Zij vond de hoofdkapel moeilijk. Wat is dat dan? Nou, dat is zeg maar de band... Die, de, die altijd met de prins meekomt om daar muziek te maken. Jij ja, weet er echt veel van. Misschien moet je ze thuis even ompraten, dat ze ook carnaval gaan vieren. Ja, misschien wel. Denk je dat dat gaat lukken? Waarschijnlijk niet. MUZIEK bent ook nog wat hoogs he, bij de carnaval. Nou ja, hoog wil ik niet zeggen, maar ik ben uh, Maje Domus van Gicheldonk. heb ik nog nooit van gehoord. Ja, nee, dat, dat, daar zijn hier in Breda is er daar ook maar eentje van. En, en dat bent u. En daar ben ik toevallig ben ik daar. Nou ja, zo toevallig is het natuurlijk niet. En uh, ja, dat is uh, ja, het, het, het, het uithangbord van de carnavalsvereniging. De feestaanjager. Het, ja, het, het, het levende logo van de club, zou ik maar zeggen. Het feest kan beginnen als u binnen bent, toch? Want u bent altijd de laatste. Ik ben altijd de laatste en ik ben ook altijd de laatste die weer weggaat. Jij en vrijdag dus het praktijk voor jong en oud. Een verslag van Arno Leblanc. De ruimte zit vol met afval en dat afval draait in banen om de aarde... waar het natuurlijk schade kan toebrengen aan satellieten. Bijvoorbeeld ook voor André Kuipers en zijn collega's kan het gevaarlijk zijn. Het puin moet weg. Uh, daar wil de internationale gemeenschap al een hele tijd iets aan doen. En Zwitserland is nu van plan om met een schoonmaaksatelliet daar echt werk van te gaan maken. Hoogleraar Boudewijn Ambrosius, ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die Zwitsers gaan in ieder geval hun eigen afgedankte satellieten opruimen, hè, want die zorgen voor dat afval. Hoe gaan ze dat doen? Nou, uh, ze zijn van plan om een uh, satelliet te maken die dus uh, naar de bij de rondspevende satellieten van de Zwissers toe te gaan. En om die dan uh, op een gecontroleerde manier en op een uh, voorbestemde plek uh, op de aarde te dumpen. Of in de atmosfeer van de aarde te dumpen. Ja, en en uh, gecontroleerd betekent dus dat ze het niet op een woonwijk laten neerkomen. <laughs> exact, dat, dat is dus het, uh, het hele idee erachter. Hè. Dus als je geen controle over een satelliet hebt, dan kan die neerstorten ja, waar die wil, waar het toevallig uh, zo uitkomt. Uh, maar op deze manier kan je dus ervoor zorgen dat het in ieder geval gebeurt... op een uh, terrein of in een gebied, met name de Oceaan is daar geschikt voor... waar uh, er geen schade wordt aangericht. En dat zijn twee satellieten of de onderdelen van twee satellieten... die de Zwitsers graag willen opruimen. Zet dat nou zo aan de dijk? Nou, die, die twee Zwitserse satellieten, dat zijn ontzettend kleine satellieten. De zogenaamde nanosatellieten, we uh, hebben er een Delft ook eentje van gemaakt. Uh, en wat is klein? 1 uh, kilo tot drie kilo. Oh. En, uh, hm. en dat ik denk klein, dus ja. Dat, uh, dat, ja dat is inderdaad erg klein, maar ja hoe klein ook, uh, het kan altijd uh, gevaarlijk zijn. Ja echt zo'n zo klein pakketje? Jazeker, ik bedoel een, een verfschilfertje zeg maar van uh, een paar gram uh, met een uh, snelheid uh, van, nou de baansnelheid zeg maar 7,8 km per seconde. Dat kan uh, net zo gevaarlijk zijn als een uh, geweerkogel. Nou, dan denk, dan denk je meteen aan een mogelijk gevaar voor André Kuipers en zijn companen in het internationaal ruimtestation. En dat is precies, dat is precies de reden waarom men dus steeds meer gaan nadenken is om uh, uh, in ieder geval die, de afgedankte satellieten, zeg maar, uh, op een gecontroleerde manier terug te brengen, zodat zij dus na hun uh, eindige levensduur niet meer. Um, een bron zijn van nieuwe ruimteafval. Uh, dus dat is een uh, hele goede uh, gedachte om dat uh, te gaan doen. Ja, maar het zijn er maar twee. Hoeveel, hoeveel zit er uh, aan oh, afval? Uh, uh, uh, wat men kan tellen is iets van 20.000 uh, uh, objecten groter dan 10 centimeter. Hoe zijn die centimeter. daar terecht gekomen? Uh, voor een deel uh, kunnen dat uh, afgeschoten dekseltjes van camera's zijn, het kunnen uh, fragmenten van uh, Geëxplodeerde satellieten zijn, uh, oude rakettrappen, uh, dode satellieten, enzovoort, enzovoort. Dus en dat is een, een, een, ja, een groot probleem geworden in de ruimtevaart. En um, daar moet serieus aandacht aan besteed worden. En, wat en hebben begrijp, die Zwitsers dan ook al concrete ideeën om al die kleine snippertjes op te ruimen? Ik denk bijvoorbeeld nee, aan een ik, ruimtestofzuiger. Ik denk, <laughs> ja, om een ruimtesleper. Uh, ik denk dat de Zwitsers, uh, gezien het budget wat ze er ter beschikking voor hebben, een soort demonstratieproject willen doen. Uh, en, en hopen en dat, dat de, de, de rest de... ook in beweging komt. Uh, en, en, en, en dan hoopt men natuurlijk dus dat de rest ook in beweging komt. Er zijn al veel ideeën uitgewerkt in de loop der jaren om, om dit soort dingen te doen. Het gaat natuurlijk altijd om de kosten. Hè? Dus Het gaat nu om twee kleine satellieten. En uh, waarschijnlijk ook een vrij, vrij kleine opruimingssatelliet. Maar als je dat voor alle uh, zeker grote uh, belangrijke satellieten wil doen... Ja, dan wordt dat een hele uh, kostbare geschiedenis. En er zitten er ook nog allerlei juridische problemen aan... Uh, zoals uh, van blijf van mijn satelliet af. En, uh, oh. <laughs> militaire aspecten. Ja, af, uh, ja, ja, ja. natuurlijk. Uh, spionage. Uh, maar dan moet je het maar niet door de ruimte laten slingeren, toch? Uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dat zou mijn dat zou Ik als ook rechter zijn. zeggen, maar goed. Uh, ja, en inderdaad, dus zorg eerst dat uh, de rommel opgeruimd is, uh, want die uh, ja die is toch niet meer waardevol in de ruimte. Nou, de Zwitsers geven in ieder geval het goede voorbeeld. Uh, twee satellieten gaan ze opruimen van zo'n 1 tot 3 kilo. Meneer Ambrosius van de TU Delft, hartelijk dank voor uw uitleg daarbij. Heel graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het is bijna half zeven. We gaan er even naar Rotterdam, waar het ABN AMRO-tennistoernooi plaatsvindt. Een herendubbel met twee Nederlanders, Robin Haase en Timo de Bakker. Mark Brassen, hoe doen ze het? Ja, ze doen, het, ze doen het goed. Ze staan 5-4 voor in de tweede set. Hebben de eerste set gewonnen in een tiebreak. Het ging lang gelijk op in de eerste set, tot 5-5. Toen brak Nederland, kwam op een 6-5 voorsprong. Robin Hazen mocht hem serveren voor de winst in de eerste set. Werd toen teruggebroken, het werd 6-6. Kleine tegenvaller, maar de Nederlanders ja, die kwamen daar snel overheen. Kwamen in die tiebreak in de eerste set al snel op een 4-0 voorsprong... en wonnen hem uiteindelijk heel overtuigend met, met 7-2. Mooi steuntje in de rug. Tweede set ook spannend, net als die eerste set. Weinig kansen om elkaar service te breken bij de duo's zijn... Ja, sterk in hun eigen service games. Ook heel weinig breakkansen. Eén breakpoint pas gezien. Net voor het Poolse koppel voor Furstenberg en Matkowski. Maar die wisten dat breakpoint niet te benutten. En dus loopt het in deze tweede set nog op service. Is er 1 uur en 16 minuten gespeeld. En leiden Robin Haas en Timo de Bakker. Dus met 5-4 in de tweede set. En hebben ze de eerste set met 7-6 gewonnen. Dus eigenlijk één game verwijderd nog van de overwinning. Ze staan nu wel in de service game van de Polen met 40-0 achter. Dus de kans dat het 5-5 wordt, is vrij groot. Meer tennis vanavond in Langste Lijn om tien uur. Vanzelfsprekend op deze zendag Radio 1. Wij zijn er klaar mee. Wij wensen u een heel goede avond. En wij gaan naar Joost Eertmans. avondspits. Na het nieuws van half zeven. Joost, goedenavond. Een goedenavond, Lucella. Uh, het pvv melpunt staat centraal bij ons in avondspits. Het houdt veel Oost-Europeanen bezig. Ambassadeurs, maar ook politici in Nederland. En die Rutte, hij blijft maar zwijgen. Ik vind dat heel... Onverstandig. Ik snap het ook niet waarom hij niet gewoon zegt... ik vind het dom of ik vind het, ik vind het wel aardig. Eh, steeds meer VVD-prominenten die zagen door... en die sluiten zich aan in de stoet van, van, van mensen die het helemaal niks vinden. Ja, zelfs onfatsoenlijk eh, vinden ze het PVV-meldpunt. Ik vind dat hypocriet, eh, die kritiek, en dat zal ik zo uitleggen. Maar ondertussen lag de PVV natuurlijk in het vuistje... Eh, met al het gekrakeel, dus wordt hiermee de grote winnaar... en opnieuw weet men niet hoe ze met hem om moeten gaan. Straks krijgt u van mij eh, de reactie van de JOVD-landelijke jongerenvereniging van de, van de VVD in avondspits. En u kunt ook gaan meedoen. Mijn mening is, de PVV legt met het meldpunt... Eh, Oost-Europeanen de vinger wel degelijk op de zere plek. U kunt meedoen, 0800 1121. Dan komt u live binnen hier bij avondspits van WNL. U kunt ook hashtag WNL gebruiken of hashtag Eertmans. Dan komt u binnen op Twitter. Doe mee met de stelling van vandaag. De PVV legt met het meldpunt wel degelijk de, de, de vinger op de zere plek. We zijn er, zo direct naar het NOS Journaal.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 Voorzitter van de Wereldbank, Robert Zillick, stapt op. Zijn eerste termijn van vijf jaar eindigt op 30 juni... en de 58-jarige Amerikaan wil geen tweede termijn. Het is nog niet bekend wie Zillick opvolgt. En de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een symposium afgelast... waar een omstreden sharia-geleerde zou spreken. De Brits-Palestijnse sjeik Haddad zou vrijdag in debat gaan op de universiteit. De Kamermeerderheid had vandaag opgeroepen de man de toegang tot Nederland te ontzeggen. De universiteit zegt dat er zoveel ophef is ontstaan... dat een academisch debat niet meer mogelijk is. En waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Verschillen in ons land zijn behoorlijk groot. In het westen van het land is het bewolkt en valt regen. Op dit moment is het 5 of 6 graden. Het kwik zal dan nog iets omlaag gaan naar een graad of vier vannacht. In het oosten van het land en ook in het noordoosten is het daarentegen droog. komen opklaringen voor en daar gaat de temperatuur omlaag tot dicht bij het vriespunt. Waarschijnlijk net erboven op de officiële waarnemhoogte van anderhalve meter. Maar vlak aan de grond zou het best kunnen vriezen en dan is lokaal gladheid niet uitgesloten. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het oosten overigens toe... En dan gaat de temperatuur daar langzaam omhoog. En morgen overdag regent het vooral nog af en toe in het oosten van het land. In het westen van het land wordt het droog. En die droge periode vinden we later overal. Misschien dat we in het westen de zon even zien, het wordt 6 tot 8 graden. En dan waait een matige wind uit een westelijke richting. Vrijdag bewolking, van tijd tot tijd wat gespetter. Zaterdag in de loop van de dag meer regen, maar aan het eind van de dag wordt het droog en klaart het op. Waarschijnlijk is het wel avond al. Maar het levert voor de zondag een ander weerbeeld op, dan namelijk af en toe zon. Wel een winterse bui, sneeuwkansen zijn er en de temperatuur ligt een stuk lager. Een graad of vier is het dan. ANRB, ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Op twee plaatsen ziet dat er nog wat anders uit. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er staat voorknopend Prins Klausplein, 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En bij Eindhoven op de A67 van Eindhoven naar Turnhout. Tussen knopen De Hocht en Iersel, 6 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits, Joost Eerdmans. pvv Melpunt legt de vinger op de zere plek. Goedenavond, welkom bij de leukste Avondspits van Nederland. Uw portie op Radio 1. Met graag ook uw mening erbij, tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. Hij zwijgt en hij blijft zwijgen. Premier Rutte laat, ze, laat zich al dagenlang niet uit over het PVV-meldpunt oost europeanen En ik, ik begrijp dat totaal niet. Waarom kan hij niet gewoon zeggen dat het onzin is of juist een prima idee? Nu blijft het stuk rood vlees van Wilders langer in de arena liggen dan hem lief is. En vlees dat lang blijft liggen, u weet het, dat gaat stinken. Zoals zo vaak weet men in Den Haag niet met Geert Wilders... en zijn manier van politiek bedrijven om te gaan. Iedereen schiet in de kramp van een meldpunt. Toen SP met hun meldpunt Polen kwam, hoorde je niemand. Toen wethouder Marnix Noorden van Den Haag over een tsunami van Oost-Europeanen naar de stad... zag ik al die boze ambassadeurs niet. Het is dus een selectieve verontwaardiging. Over een meldpunt dat wel degelijk, of je het nu met de methode Wilders eens bent of niet... de vinger op de zere plek legt. Want wie ontkent dat er in de grote steden problemen zijn? Grote problemen met criminaliteit, dronkenschap, woonoverlast en uitbuiting... die heeft oogkleppen op. Helpt een meldpunt hierbij? Waarom niet? Pas als je weet waar de pijn zit, dan kan je de pleister goed plakken. PVV-meldpunt legt dus de vinger op de zere plek. Well they I know. 0800 1121. Waar doen we zo moeilijk over? Er zijn in Nederland overal meldpunten voor. Dat zegt Green Mall op hashtag WNL. U kunt meedoen, hashtag WNL of bellen naar 0800 1121. Wat vindt u van het PVV-meldpunt dat ons nu al dagen in de ban houdt? In ieder geval de politici in Den Haag en veel ambassadeurs. Het rijtje van VVD-criticasters blijft groeien. We praten zo direct met de JOVD, landelijk voorzitter, die ons gaat inlichten wat de JOVD vindt van, van het meldpunt. Bram Dirks is dat. Maar eerst komt u aan het aan bod. Mark Haag twittert over het algemeen zijn Nederlanders blij met Poolse werknemers dat kunnen we, dit kunnen we dit ook kwijt bij het meldpunt. Ja, je kan volgens mij alles op het meldpunt kwijt Peter Klein zegt, natuurlijk doet het meldpunt dat, maar de PC Media en politici willen er niks van weten liever geven ze ons weg aan de EU. Dat is een duidelijke me me me mening <lacht> laat ik het even goed formuleren. Robert Walters uit Alkmaar is onze eerste beller van vanavond Goedenavond Robert. Ja, goedenavond Zeg maar Robert nou, ik, uh, ik denk dat het een beetje hypocriet is dat een, uh, een partij waarvan uh, we een aantal raadsleden hebben die een brievenblust te passen, uh, waar mensen overlast van hebben, een ja. uh, mensen met een drankprobleem en gaan vechten in het uh, festcentrum van de Tweede ja, Even to the point alsjeblieft, Robert. To the point. Uh, ik, to the point zou het zijn als het echt gewoon een open onderzoek zou zijn. Ik denk dat dat het okay. verschil is tussen uh, het, uh, het SP-gebeuren en het PVV. Ja. En als Wilders ook openlijk daar een discussie over aangaat. Nou, discussies, uh, debatten gaat hij al niet aan. Ja, als het gewoon open is, prachtig. En ik denk het mooiste is nog, waarom zwijgt Rutte? Ja. Uh, als we het over achterkamertjespolitiek hebben, ja, hij kan niet anders. Dus ik ben benieuwd wat uh, in het achterkamertje met uh, de, de persoon tegen Achterkamertjes, dus meneer Wilders, is afgesproken. Ja, het verbaast mij gewoon het zwijgen van, van, van, uh, van Rutte. Maar zou je niet zeggen, Robert, dat ook uh, het debat wat jij wil... en ik denk terecht over de Oost-Europeaanse problematiek, al die er is... dat je dat kan, dan kan voeren op basis van die klachten... die op zo'n website binnenkomen van de PVV? Dat is toch niet zo gek gedacht? Nee, maar kijk, nogmaals, ik denk zoals de SP er dan mee bezig is... maar hm. als je dan ook kijkt naar... Het... De, de, de arbeidsparticipatie, wat gebeurt er nu in het Westland? Waarom kunnen Henk en Ingrid uh, hebben geen zin om te werken in de kassen? Maar gelukkig kunnen we uh, een van onze grootste exportsectoren kunnen goede mensen vinden die wel willen werken. Daar zit helaas uh, ook een stukje overlast aan. Nou, breng dat hele plaatje in kaart. Kom met een genuanceerd beeld naar buiten. En ga nu niet een nieuwe islam zoeken om als stok te gebruiken en heel populistisch te zeggen van... kijk eens, wij gaan voor alleen voor de problemen. Nee, okay. het beeld is natuurlijk veel breder. Robert, je hebt een duidelijk punt gemaakt, 0811 21 Het PVV-meldpunt legt de vinger op de zere plek. Uh, Pieter Oosterveld. Ja, ik ben het helemaal niet eens met de stelling. Nee. Uh, ik vind, overlast moet inderdaad bestreden worden. Maar het doet er absoluut niet toe waar die overlast vandaan komt. Of dat nou van Oost-Europeanen, van Nederlanders of van oude mensen of van katten komt. Het doet er niet Nee, toe dat vind ik aardig overlaat, gezegd. Maar, maar, maar meneer, worden. ja, daar ben ik met u eens ook, meneer Oosterveld. Alleen het punt is dat ook het vorige kabinet, daar zat linkse partijen in... een Marokkanen-problematiek betitelde gemeenten zijn consequent bezig met het, het, het, het onderzoeken van de problemen... waar, waar Antillianen mee, mee, mee te maken hebben. Dus dat is helemaal niet zo gek... dat je gaat kijken naar de bron van, van, van de ellende, toch? Dat is wel gek, want dat is niet effectief... Niet alle Oost-Europeanen zijn. Uh, veroorzaken overlast. Nee, dat beweert volgens mij alle ook zelfs Wilders niet hoor. Dat beweert ook Wilders niet. Nee. Alle overlastveroorzakers die moeten aangepakt ja. worden. Maar niet alle Oost-Europeanen moeten aangepakt nee, worden. Nee, dus dat ben ik met u eens. Dus effectief handelen, en zeker als het om beleids, um, uh, uh, um beleid gaat. is het heel goed om in de goede categorieën te denken. Okay. En het is heel gevaarlijk om dan... Te denken in termen van Oost-Europeanen of gekleurde mensen of weet ik al niet waar. Het is helder, meneer Oosterveld. Zeer bedankt. Gert Geering zegt best Joost: er is al een meldpunt voor alle overlast. En dat heet de politie. Kees de Haas. Ja, zeker. Alleen jammer dat Henk en Ingrid hun baan kosten vanwege de resulterende boycott. Bert Schouw staat twittert mee eens, eh, Eerdmans. Maar dit zijn de lasten van Europa. We zijn straks geen baas meer in hun eigen land. Terug naar normale proporties. En Alex Strengholt, die twittert over mijn mening. Zolang de overheid blijft bij ontslagrecht, minimumloon en hoge sociale premies. kunnen we nooit en zullen we nooit concurreren. ...met Oostbloklanden. Wat vindt u? Het meldpunt van de PVV legt de vinger op de zere plek, dat zeg ik. En u kunt daarover meedoen. 21. Jan Bakker uit Sint-Annaporoghi. Jan, ja, Hallo. hallo. Um, of je het daar nou mee eens bent of niet, dat, is, dat doet niet zo de zaken. Want uh, het gaat mij erom de methode die de, die de PVV gebruikt... Uh, ze hebben een website, ik heb dat eens even bekeken. Ja. En je hoeft bijvoorbeeld niet eens je, om mee te doen. Uh, je e-mailadres op te geven. En dat betekent dat, uh, nou, dat kan op een gegeven moment, het begint op een gegeven moment. Uh, een soort Jacobsen en Van te lijken. Ja, maar dat Want, doen wel meer uh, meldpunten, hè? Je hoeft namelijk, nee, luister, je hoeft namelijk je e-mailadres je, je e niet op te geven. Iedereen die kan, nou, het kan best zijn die 40.000 reacties die ze hebben. Iemand die er een beetje werk van maakt en dat de hele dag een beetje op, ja. op die website zit. Dat, dat zal, het is wel, dat is wel, Ja, maar Jan, er zal zeker een rommel tussen zitten. Daar ben ik wel van overtuigd. Misschien wel Nee, de helft. het gaat er niet over de rommel tussen zit. Als, als de PVV serieus was... dan zouden ze op een gegeven ogenblik ervoor zorgen... dat die website, dat, uh, dat daar iemand één keer kan reageren. Ja, dat, dat en zijn... Dat... Wat, en de systematiek van de website is dat iemand desnoods 5.000 keer kan reageren. Nou, dat zou kunnen gebeuren, Jan. Daar ben ik met je eens. Ik heb niet in, in de diepte gekeken naar de techniek van de website. Nee, maar ik wel. Oh, dat is het. Heb je vijf... jij bent diegene van die 5.000 keer, of niet? Nee, ik heb niet gereageerd. Want ik weet zeker... Als ik positief reageer, dan komt het niet in het register. Misschien niet. En uiteindelijk ook niet, Jan Bakker. Dank je wel, trouwens. Dan kom je misschien ook niet op het, op het plat te liggen van Henk Kamp... waar uiteindelijk alle klachten van het PVV-meldpunt naartoe gaan. PVV-meldpunt legt de vinger op de zere plek. Ik praat erover met Bram Dirks. Hij is voorzitter van de landelijke JOVD. Een van de verre opvolgers van premier Mark Rutte. Bram, goedenavond. Welkom bij Avondspits. Hey, hoe kijken jullie naar het PVV-meldpunt als JOVD? Nou kijk, ik vind het een, uh, ik vind het walgelijke website. Laat dat duidelijk zijn. Het lijkt me duidelijk dat het uh, blijft van de regering. laat zien dat de mening. Uh, dat zij het mening van de PVV niet deelt. Kijk, natuurlijk loopt de gang niet weg voor het probleem. En dan moet er ook een oplossing voor het probleem gezocht worden. Maar zin als: uh, is je baan door een pool afgepakt. en dat om te verklikken op een website. Dat vind ik echt gewoon vaak een kinderwacht. Vind je het nou dat nou echt zo verklikkend? Want het, het kan ook gewoon serieus zijn. Wat mensen die zeggen: joh, ik woon naast een woning. Waar, waar ik al twaalf keer de politie voor heb gebeld. door de corporatie en er gebeurt niks. En ik, ik heb er ik heb er ernstige last van. Doe, doe er wat aan. Dan kan zo'n. Ik zou zeggen dat je dan een gemeentelijke website begint. Dat zou mijn idee zijn. Maar. Zo'n meldpunt kan natuurlijk wel problemen aan de aan de aan de orde brengen die, die er nog niet, uh, niet bekend waren. Kijk, het is tweeledig hè. Kijk, gelukkig kunnen we de Europese Unie vijf keer van persoon, goederen dienst en dienst kapitaal. Ja. Sinds 1957 is dat zo. We moeten vooral ook verhouden. De uh, Europese uh, markt heeft veel gebracht, ook voor Nederland. Het heeft echt gefloreerd en Nederland heeft echt een voordeel mee gedaan. Aan de andere kant van het verhaal is dat de dergelijke arbeidsmigratie ook problemen heeft opgeleverd. Enkele jaren geleden. Zagen we dat onder andere in uh, Noord-Brabant, waar een boer op zijn bedrijf Polen zit omdat ik slaaf hield. Kijk, dat kan natuurlijk niet. Anderzijds werden een tijd geleden Polen uh, veroordeeld door de rechtbank van Alkmaar, die illegaal Oekraïners aan de hand hebben gehaald en daar werkzaamheden hebben laten verrichten. Ja. Zonder daarvoor betaald heeft gekregen, dat kan natuurlijk niet. Maar het belangrijkste is, er moet gewoon hard opgetreden worden. En in beide situaties moet de overheid dat doen. Op basis van gelijkwaardigheid. Want ik vind niet dat je mensen die behoren tot een andere bevolkingsgroep dan de Nederlandse, in dit geval de moeilanders, kunt wegzetten als tweederangsburgers. En dat is de PVV wel. Ja, Waarom je praat bij... Je... Je praat bijna nog sneller dan ik, eh, moet ik je meegeven. Maar je, dus nou, je, bent, je bent het veld tegen. Je kan, ook, je kan ook zeggen: het staat nu wel even op de kaart. Dit hele discussiepunt van, van het Oost-Europese probleem, als het er is en in welke hoedanigheid, Dat ligt wel ja. ongelooflijk op de kaart in, in Den Haag. Dan moet je ze dat, meegeven. Ja, nou, ja, nou goed, de, de, dat, dat, dat kunnen we zeker zeggen. Maar de vraag is of dat daadwerkelijk gericht moet worden op de, de moe landers. Ik vind het sowieso een vreemd woord, maar de moe Kijk, het belangrijkste voor als liberalen is, we zijn niet gelijk maar welke gelijkwaardig. Het was een liberaal gegeven. En discriminatie op geslacht geaardheid heeft nationaal tijdens op welke andere grond dan ook mogen we niet tolereren. En daarom nee. is de taak van de rechterlijke macht en niet aan de regering om daarop te okay. zien. Ook in deze casus om te kijken of die website past binnen uh, onze rechterregelgeving. Hé hey, Bram, nou, ja? wat vind je van de houding van premier Rutte? Dat hij blijft zwijgen. Niet, niet zo handig, toch? Nou kijk, Mark Rutte heeft gezegd dat hij een gesprek heeft met de ambassadeurs. En ik denk dat hij ook een andere verontrusten ambassadeurs, diplomaten en regeringsleiders kan uitleggen... dat de website een initiatief is van de PVV en niet van een Nederlandse maar waarom regering. zegt hij er niks over? Waarom, waarom verstomt hij als, als mensen vragen... Van, joh, hij kan toch gewoon zeggen over het voorstel van de PVV, ja, over het Koningshuis... heeft hij ook iets gezegd van nou dat, dat, is niet, dat vind ik onverstandig. Hij doet net alsof hij nooit een oordeel een mag geven over politieke standpunten van partijen. Dat is toch onzin. Waarom doet hij zo krampachtig? Nou, ik denk, ik denk niet dat het dan het krampachtig is. Kijk, ik denk dat Mark Rutte het ook duidelijk heeft, heeft aangegeven wat het beleid van de regering is. En als je dat, als je dat beleid leest, uh, leest, dan weet je dat dat lijnrecht staat. Dat je ja, maar het doet... is niet zo handig, toch? Waarom? Het is niet erg handig wat Rutte doet op dit moment, toch? Nou, goed, ik, ik, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het oprecht wel goed. Ik denk niet dat je je daarmee uh, um, uh, moet bemoeien. Omdat ik oprecht denk dat je zaken van individuele partijen... Uh, dat je daar überhaupt niet op moet regeren, Niet van de PvdA... Oké, okay, dan, dan heeft en, hij wel eens Oké, okay, dan hij maakt hij dan wel een vrij bijzondere keuze om het nu niet te doen en eerder wel. Ik snap niet wat er mis mee is als hij gewoon zo zegt: joh, het is helemaal niet goed. Wat mij betreft zou ik het nooit doen. Dat heeft hij wel vaak over PVV-dingen gezegd. Maar nu houdt hij zich, houdt hij zich stil. Hey, een laatste vraag. Uh, ja. Die Uri Roosentaal, jullie minister van Buitenlandse Zaken, die zal ja. zich wel verbijten, of niet op dit moment, over de, de buitenlandse onrust. In ieder geval half uh, Oost-Europa, die, die ligt uh, over, over, over hem heen. Uh, hoe denk je daarover? Nou ja, goed, ik denk dat, dat Uri Roos dat de meest geschikte persoon is... om daar op dit moment uh, in aan uh, mensen van buitenlandse zaken. En ik denk oprecht dat hij dat goed kan. Maar waar ik wel... Uh, um Waar we voor moeten opletten is dat. Er sommige landen die, die zien de PV natuurlijk als regeringspartner. Dat is jammer. Dat is formeel namelijk niet het geval. En je hoort mensen zeggen dat de houding van de premier. Maar misschien ook de minister van Buitenlandse Zaken. een handelsrelatie met die moeilanden in gevaar kan brengen. Kijk, dan zeg ik als landen zich echt laten leiden. door een dergelijke vorm van kortzichtig, eh, kortzichtigheid. en de handelsbetrekking ervan af laten hangen. dan vind ik dat echt een onverstandige keus. in een economische, eh, economische, sociale. relationele sfeer. die ja. pas in de Europese Unie. Oké, okay, Bram, zetten we een punt neer. Bram Dirks, de, de snelst pratende JVD-voorzitter sinds de tijden, denk ik. zeer Bedankt voor jouw commentaar, je bent duidelijk oneens met mijn mening... maar ook met uh, in ieder geval het belpunt van Will Dus Hij zegt het is helemaal niet verstandig om dat op die manier te doen... en het, het is ook helemaal niet aan, aan de VVD om dat te ondersteunen. Camille Eggemond, die twittert misschien de vinger op de zere plek. De methode is alleen weinig onderbouwend, PVV komt niet met oplossing. Ik zeg dus, luisteraars, het PVV-melpunt legt de vinger wel degelijk op de zere plek. Um, laat eens kijken, Ala Ima uit Heeg. Ja, goedenavond, hallo. Eens, of niet? Ik ben het uh, stellig oneens mensen. Oneens? Ja. ja Vertel. Ja. Ik vind dat het buitengewoon stigmatiserend is, wat hier gebeurt met deze website. Er worden uh, kleine problemen, zeker niet significant voor hele bevolkingsgroepen, worden hier neergezet. En daarmee worden wel de Polen en de mensen uit die hier omtrekken worden, uh, over één kam geschoren. Ik vind dat een zeer slechte ontwikkeling. Maar is dat is de nou de zo? Stap? Wie doet dat eigenlijk? Want er wordt toch niet gezegd, oh, ik dacht ook niet door de PVV, de Oost-Europeanen uh, zijn allemaal het probleem. Ze vragen van wie heeft er klachten over het, uh, het fenomeen uh, Oost-Europeanen en Polen die in ons land werken en wonen. Ons land is zo ingericht dat wanneer er individuele problemen zijn, mogelijkheden zijn via de politie naar de rechtelijke macht, om daar iets mee te doen. Ja, dat gebeurt en niet altijd dat hoef, je niet via, dat hoef je niet via een website op te lossen. Dat zouden... nogmaals, dat, dat stigmatiseert ja. en dat, kunnen, dat kun je misschien ook begrijpen dat mensen, uh, wanneer dit ter sprake komt, wanneer dit ter discussie komt, dat het natuurlijk buitengewoon vervelend is. Stel, wat is de volgende stap? dat we in Limburg een website gaan hebben over Friesen die heel vervelend doen. Nou ja, als er een aanleiding voor is... als er een aanleiding voor is... de meldpunten komen niet uit de lucht vallen. Meldpunten komen niet uit de lucht vallen. Er is natuurlijk wel een bron waarop zo'n website gebaseerd is. Dat zegt Henk Kamp, wil dus overigens gewoon na... dat er problemen, echte structurele problemen zijn... met groepen Oost-Europeanen in Nederland. Ja, als je het niet wil zien, dan zie je het ook niet. Maar volgens mij is er wel een aanleiding om, om in ieder geval problemen aan te pakken. Ik denk dat de aanleiding veel te ver gezocht is... Om dat op deze manier op te lossen. Ja, Nou, helder, Alle, bedankt. We gaan even naar medestanden. Dat is Fred Groenestein uit Oldenzaal. Ja, Joost, ik ben het helemaal met de stelling eens. En waarom? Nou, als je nou kijkt, uh, ze gedragen eigenlijk niet. Of van die uh, Oostblokkers. Ja, maar nou ga, jij juist, nou ga jij precies doen wat ik juist tegenspreek. Ze gedragen zich niet. Dan, dan doe je net inderdaad wat de vorige, nou geef de vorige spreker gelijk. Je generaliseert alle Oost-Europeanen het land uit. Dat is wat je dan bijna zegt. Nou, ik zou je een voorbeeldje geven. Dat was vorig jaar hoor ik een stukje op de radio. Er waren de twee uh, Roemenen gepakt in Zeeuws-Vlaanderen voor het skinnen. Ja. Dat was mislukt en die waren gearresteerd en ze komen voor de rechter en ze hadden er zo'n spijt van, ze zouden het nooit meer doen. En wat beslist de rechter? Ja, als ze hier in een Nederlandse gevangenis komen, ze spreken de Nederlandse taal niet. En uh, die ene die heeft een klein kind in Roemenië. En ze laten ze zo gaan. Ja, maar... Nou, ze gaan bij mij, mijn haren... Recht maar dat zijn heen. dan twee mensen, Fred. Overigens, ik ontken het niet... dat, het, dat er een probleem dan is bij die twee mensen. Maar dat zijn twee mensen. Dan kun je niet zeggen, ze... Dat en, is dan en, precies het, het punt, het, toch? Is niet, het, het, het, het gaat nou steeds over de Polen. Het is niet alleen de Polen. Maar er komt gewoon heel, heel veel... <laughs> ik zeg niet allemaal... Maar heel veel schorrimorrie komt uit Oost-Europa. Okay. Vorige week heb ik nog gezien met wegmisbruikers... Twee Polen. Stomdronk achter de. Een... Nou, dat zijn er minstens vier, Fred. Dat, dat, dat moet ik je meegeven. Jenjes Lemmert die zegt: Eermans, problemen zijn niet de Polen. maar de bedrijven die de Polen laten werken. tegen absurd lage lonen, woonomstandigheden Daar ga ik zo meteen praten over met Frank van Goltrouws. Wouter van der Hucht zegt: Ik zoek een PVR die mijn wanden tegen een gunstig tarief komt stukken. Draakmug uh, zegt: Eermans, de commotie rondom meldpunt laat een laffe Rutte zien. Dat is ook de vinger op de zere plek. Precies, dat bedoel ik eigenlijk als dubbelzinnige stelling. Dat vind ik leuk dat Draakmug het ziet. Want ik zeg: Het is in een open zee zenuw hoe men met wilders omgaat. Ook dat is feitelijk de zere plek waar ik, waar ik de vinger op wil leggen. Pinkelman zegt... de bedrijven die goedkope arbeid hierheen halen... die zijn verantwoordelijk voor de problemen die daarvan het gevolg zijn. Nou, laten we dat meteen even voorleggen aan Frank van Gol. Hij is directeur en oprichter van Otto Workforce... en balt nogal van het meldpunt. Want, meneer van Gol, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent zo'n uh, bemiddelaar met een heleboel uh, Oost-Europese werknemers... die werken en, uh, denk ik, ook goed werk verrichten in Nederland... Uh, u, u baalt, zoals gezegd, flink van dit meldpunt. Um, nou Polen... goed, ik, ik, ja. ik baal van het meldpunt omdat ik het suggestief vind. Uh, ik vind dat de Polen die in Nederland komen, die hier het werk komen doen... omdat uh, we geen mensen hebben, uh, dat, dat we dit hun niet aan kunnen doen. Natuurlijk, er is overlast. Dat wordt denk ik ook niet ontkend... Alleen daarvoor hebben we meldpunten en daarvoor hebben we het meldpunt van Wilders helemaal niet nodig. Welk meldpunt ja, hebben we dan? Politie... Mag ik vragen, welk meldpunt bedoelt u? Nou, nou, we hebben mogelijkheden om dat te melden, laten we het zo zeggen. Bij de politie kan men uh, dat melden. Uh, we hebben, hè, als mensen onderbetaald worden, hebben we de uitzendpolitie, de SNCU. Uh, dus Daarom ben ik ook wel blij dat er ook andere geluiden komen. Hè, de website propolen.nl, waar in ieder geval op een goede manier uh, gekeken wat de mensen op een goede manier ja. uh, uh, reageren. Maar vindt u niet dat er wel heel, heel, heel kramp achter wordt gedaan... over dit meldpunt? Is het niet een beetje over de top met z'n allen? Uh, wat overigens Wilders in de kaart speelt, dat is duidelijk. Daar ben, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Eigenlijk krijgt het veel en veel te veel aandacht. Maar van de andere kant kun je niet... 250.000 uh, Oost-Europeanen... die hier elke dag hmm. uh, bezig zijn... om onze welvaart te verbeteren... die in totaal jaarlijk 3 miljard ons aan extra inkomsten bezorgen... 1,8 miljard aan economische groei... en 1,2 miljard aan belastingen en sociale premies... netto betalen, dus waar de afdrachten en de inhoudingen al vanaf zijn. Dat leveren ze ons op. Het zijn ja. mensen die in de uh, uh, 30 jaar in onze mijnen gewerkt hebben... die in de oorlog ons bevrijd hebben... En dan kunnen wij niet generaliserend met deze groep omgaan. Nou, u brengt de overlastbeoorzakers dat... ja, moeten gewoon aangepakt worden. Ja, natuurlijk. Nee, duidelijk en helder verhaal en tegengeluid tegen het meldpunt. Nou zegt Hans Menekamp Meekamp op Twitter... Eerd als, als de Oost-Europeanen onze baan innemen... dan moet je dan niet bij de werkgevers zijn die ze aannemen. Ik vind het discriminatie. Hoe reageert u eens op deze tweet? Nederland heeft de laagste werkloosheid samen met Noorwegen en... Uh... Uh, Oostenrijk van uh, Europa. We hebben een lage werkeloosheid... Uh, is absoluut geen arbeidsverdringing. Er zou arbeidsverdringing plaatsvinden als onze werkloosheid tussen de 8 en de 10 procent was. We zitten onder de 5 procent. De komende jaren gaan er 1 miljoen Nederlanders extra met pensioen. Dus wij moeten echt de uh, arbeidsmigranten om, omarmen om te zorgen dat ze ook in de toekomst bij ons het werk komen doen. Want anders mm -hmm. hebben Henk en Ingrid in de toekomst ook hun pensioen niet meer. Maar mag ik vragen, als Henk en Ingrid nou massaal op die website van Wilders laten weten van ja, maar ik wilde werken en ik wou daar... Maar nee, nee, ze hebben veel liever die polen en ik, ik kom gewoon niet tussen terwijl ik wel wil, dus ik zak weer terug in mijn uitkering. Wat zegt u dan? Nou, dat, dat is een slechte zaak. Iemand die een Nederlander die wil werken, die moeten we aan de gang krijgen. Er is inderdaad, het uh, zijn bedrijven die de uh, mensen onderbetalen. Nou, dat is slecht. Een Pool moet hetzelfde verdienen als een Nederlander. Uh, dus er mag niet op arbeidsvoorwaarden geconcureerd yep. uh, worden. Uh, dat is gewoon een slechte zaak. Okay. Maar daarvoor hebben we het meldpunt uh, uh, uitzendpolitie, de SNCU, die daarin kan uh, optreden. Nou, laten we het even bij Frank van Gool van de, uh, de meld nee meldpunt, dat ben je nog niet. Maar het grootste arbeidsmiddelaar Otto Workforce, zeer bedankt voor jouw bijdrage. Martijn Jonk twittert, en dat is overigens de voormalige JOVD-voorzitter. Die Eerdmans is een baker van nuance vandaag, o jee. En hij heeft een beetje gelijk, het is wat slap, van Rutte dit. Nou, dan is er in ieder geval één VVD'er die durft uit te spreken dat het een, een vrij... Slap verhaal is dat Rutte, die ik overigens bewonder. Maar ja, vrij slap niet zich uit over, deze meld, over dit melpunt van de PVV. Dat vind ik, zou ook nog een stelling waard zijn. Maar ik vind het echt opmerkelijk dat hij daar zich zo uh, afzijdig van houdt van dat oordeel. Uh, eens even kijken wie we aan de lijn kunnen krijgen. Gertjan van Brummen uit Almere. Ja, goedenavond Joost. Dag Gertjan. Hoi. Uh, nou, ik, ik zat te luisteren naar je stelling. En ik ben op zich, ben, heb ik wel zo'n gevoel van: hé, hey, dit is een hele goede website die hij heeft. Alleen waar we met elkaar eens misschien naar moeten kijken is van... Joh, hoe kun je het gebruik van zo'n website nou omkeren? Ik bedoel, iedereen heeft stigmatiseren van ja, je discrimineert dit en dat. Maar wat nou als er inderdaad overlast is door bijvoorbeeld overbevolking van appartementen... die ja? veel mensen die worden. Ja? Dat je die informatie pakt en dan bijvoorbeeld uh, uitmelkers daarvan aan kunt pakken. Ja, dat is de lokale. Als er bijvoorbeeld, ja. mensen, als er bijvoorbeeld mensen zijn die inderdaad uh, tegen hele lage lonen onze banen in gaan pikken... Ook de Oostblokkers hebben recht op een beloning volgens het miniumloon. Ik ben het zelf. volledig met je eens, -Jan. en pak het dan aan. Het gaat niet als een rode. Ja, zoals uh, de premier ook heeft gezegd: van joh, uh, er wordt een rood stuk rood vlees in de Arena uh, gegooid. Iedereen die schreeuwt er wat van en heeft aandacht ervoor. Ja, maar is dat niet zo dat is op en zich wij... niet zo verkeerd, toch, Jan? Het rood stuk vlees. Dat ligt er inderdaad. Mensen we hebben het erover. Uh, wat ja. jij wil, dat oh. komt misschien meer in gang uh, nu op dit moment. Nou, ik denk dat dat op zich, dat je moet kijken van oké, okay, als zo'n website er is, benut het dan op de juiste manieren zonder meteen vingers te wijzen en mensen te discrimineren. Maar kijk dan of je het om kunt buigen om ze te kunnen helpen. Ja. Oké, okay, dankje, je Gert jan voor je mening. 081121. het PVV-meldpunt. Oost-Europeanen legt wel degelijk de vinger op de zere plek. Maarten Striekwolter zegt, is het niet zo als bij hooligans? Relatief kleine groep die het verziekt voor een geheel land. Uh, Gert-Jan Hitsert zegt, Henk en Ingrid trekken meestal een uitkering... en weigeren het werk wat door de Polen wordt opgepakt. En Peter Huytmeekers uh, twittert, puur populisme... omdat Wilders zetels verliest. Stijn twittert, Eermans kunnen we AUB ophouden... om zoveel aandacht te geven aan de partij voor de onvrijheid. Uh, ja, er komt veel binnen, ook op... De lijnen. Als u nog wil bellen, dan moet u snel zijn. Uh, de lijnen zijn wat druk. Maar we eens kijken, Rogier van der Graaf uit, uit Den Haag. Ja. ja, meneer Hermans. Uh, ik wou even zeggen, die uh, meneer van Otto Wurf, uh, of zoiets. Uh, ja. Ook weer zo'n term. Die uh, jammert natuurlijk grote krokodillentranen. Maar ik wist niet dat onderbetaalde slaven tegenwoordig heiligen zijn. Je mag uh, niks fout meer zeggen. Henk en Ingrid uh, ze wordt net weer aangehaald uh, door iemand die u dan meldt. ...dat die de uitkering het liefst in zouden gaan. Maar uh, weet dat, uh, de, de, de, dit is nou precies waar Wilders voor in de regering zit... ...en wat zijn betalers Nou, dat zit hij niet, hè? Zijn, zijn financiers ook willen dat er in Nederland chaos ontstaat... ...en dat we internationaal een slecht imago krijgen. Maar ten derde, als wij zo voor Poolse werknemers zijn... ...omdat ze zo veel goedkoper zijn... ...waarom vervangen we dan al die politici niet? Want die zitten voor de veel te duur loon niks te doen. <laughs> Oké, okay, Rogier, en, we hier, laten even bij. Dankjewel. Uh, Jacob Gret uit Delft. Ja, nou, ik vind, ik vind prima dat Rutte zijn rug recht houdt. Ja. Maar zijn, zijn co-VVD'ers, ja, die schiet inderdaad in, in de kramp. Ja. Want als het om handelsbelangen gaat, dan uh, mogen we ook niet te veel uh, kritiek hebben over de onderdrukking van de Chinezen uh, op de, de Tibetanen. Ik maak even een vergelijking. Zo'n 30 jaar geleden waren wij berucht in de Ardèche in Frankrijk als toeristen. Als daar, uh, we hebben ook borden gestaan, Holland Go Home, als daar een, hmm. uh, een, een enquête zou worden gehouden van uh, hebben jullie last van, uh, van Hollanders, dan uh, weten de Fransen echt wel dat Hollanders... Oh, excuus, nou druk ik u weg en dat moest ik met een andere doen. Uh, Mark Hoppenbrouwers uit Eindhoven. Ja, goedenavond. Zeg maar. Ik ben het er mee eens met die stelling. Ja, en, en waarom? Waarom? Het is, het is in zover. kijk, je hebt er ook altijd goede bij zitten, natuurlijk. <laughs> maar ik zit zelf in het transport. En uh, daar is natuurlijk een hele, grote, een, hele, een hele grote sector die echt voor veel overlast zorgt. Omdat ze gewoon, ja. uh, de meeste, ik zei al, er zitten ook goede tussen. Maar de meesten hebben gewoon totaal geen besef van normen en waarden en degelijk. Dat merkt u wel, de, dat merkt u gewoon in de praktijk als transporter? Dat merk ik echt in de praktijk inderdaad. Heeft u zich, al gemeld? Om... Heeft u zich al gemeld op het meldpunt? Ja tuurlijk. U heeft uw, uw zegje gedaan? Ik heb mijn zegje gedaan ja, maar het, het, het, het probleem is ook, en dat wordt nou ook aangegeven. Want ze zeggen wel, ja, je kunt je eigen melden bij de politie. Maar als je dat doet, dan wordt gewoon helemaal totaal niks mee gedaan. Hm? Waarom niet? Omdat er toch geen geld te halen is. Dus de, de, de overlast die ze veroorzaken, ze krijgen een tik op de vingers en ze kunnen weer gaan. Als je gaat kijken in... in in de, de grote ja. industriegebieden, toch heel Europa. Dus niet alleen hier in Nederland, nee. maar ook in, in, in uh, België en in, en in Engeland. Daar okay. is, uh, we laten we u even gaan, uit. meneer Mark, want we moeten eruit. Helaas, dankjewel, Mark Hoppenbrouwers, voor het bellen. Want dit was avondspits. Straks gaat kunststof verder op Radio 1. Ik vond het een mooi debat. Morgenavond ben ik er niet. Maar Kameran Oela met een nieuwe avondspits. Wat mij betreft heel graag weer tot vrijdagavond. En u een heel fijne avond. Tot morgen. De NS zakte voor haar winterexamen. Daarmee is Nederland nu echt in een economische recessie beland. Alla, wat? om je microfoon, man. Waar de lucht, in het doel. Wie, wat, waar, waarom en wanneer. Orde. Fantastische website, dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat iedereen roept. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mijn privé-mening over private banking. Ik heb het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Nog even en de kinderen zijn aan zet.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 Dit is Radio 1.